9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De bezuinigingen die niemand wil, maar toch lijkt te komen. Staatssecretaris Stever heeft vandaag een debat. En Ansaldo Breda in Italië is helemaal niet zo negatief over de 4A... hoort u zo van onze correspondent. Nu is het NOS-journaal Mark Visser. SNS heeft het eerste kwartaal van dit jaar 1,6 miljard euro verlies geleden. Verlies is het gevolg van een nieuwe afboeking op de problematische vastgoedportefeuille. Over vorig jaar moest 972 miljoen euro worden afgeboekt op het vastgoed... heeft SNS bij de presentatie van de cijfers bekendgemaakt. Met de kernactiviteiten van de bank en verzekeraar gaat het wel goed. Die boekten in het eerste kwartaal winst... De presentatie van de jaarcijfers was uitgesteld vanwege de nationalisatie van SNS begin dit jaar. Met een bedrag van 3,7 miljard euro redde de staat de bank van de ondergang. De prijs van de Vira-trein steeg tussen december 2003 en februari 2004 ineens van 18,9 miljoen euro naar 20,7 miljoen. Blijkt uit een geheim rapport van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Het rapport is aanleiding voor de Belgische justitie om onderzoek te doen. In het rapport wordt de prijsstijging een onregelmatigheid genoemd. Die kan wijzen op voorkennis van Vira Bouwer Ansaldo Breda. Correspondent Joris van Poppel. Eerst was het aanbod begin december 2003 18 miljoen euro. Kost een trein en drie maanden later was dat opeens 20 miljoen euro. Om onverklaarbare redenen is die prijs omhoog gegaan. De onderzoekers zeggen dat moet haast wel dat ze wisten dat ze de favoriet waren. En dan kun je natuurlijk meer vragen als je weet dat je toch gaat worden.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 Vanwege het hoogwater kunnen op de Duitse rivieren zo'n 500 schepen niet doorvaren. Scheepvaartverkeer is gestremd op onder meer de Donau en op delen van de Rijn en Elbe. Door het hoogwater zijn duizenden mensen in het oosten van Duitsland de afgelopen dagen geëvacueerd. In de Duitse stad Halle kijken ze met angst naar de dijken in de regio. Er dreigen nu in totaal 30.000 mensen geëvacueerd te moeten worden als er meer dijken doorbreken. En die 30.000, dat zou dan de grootste evacuatie zijn in deze hele watersnood. Die wordt voorbereid, dus er is opvang. En mensen moeten hun spullen klaarleggen om snel weg te kunnen als het inderdaad misgaat met die dijken. Dus dat wordt een hele spannende dag daar in Halle. Ook in Zuid-Duitsland blijven de problemen groot, al is het pijl in de Donau weer wat aan het zakken.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 Gisteren en vandaag doen 8000 sporters mee met de beklimming van de Alpe d'Huez... om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En deze vrouw is euforisch na het halen van de top. Ja, dat laatste stuk met al die mensen. dat was echt geweldig. Het is één feestje. Het is echt helemaal... We ah! hebben hem, we hebben hem! Jullie ah! ah, zijn carrières! Dan het weer. De zon schijnt volop, maar vooral in het noorden en oosten zijn er ook nog enkele wolken. Het blijft wel droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zonnig. En oh, enthousiasme even temperen, uh, Erwin de Hart, want het gaat niet goed op de A28. Ja, daar ben ik van, hè. enthousiasme temperen inderdaad op de A28. <lacht> nou, Utrecht richting nou. Zwolle, tussen Soester bij geknopend Hoeverlagen. Er staat 10 kilometer file door een ongeluk. Er zijn maar twee, uh, er zijn twee rijstroken dicht, dus eentje is er maar uh, beschikbaar. Uh, er zijn twee uh, A3-auto's zijn, uh, zijn daar in botsing met elkaar gekomen. Uh, wil je richting Amers, uh, Apeldoorn... Dan, uh, dan kan je maar beter omrijden via de A12 en de A30. De andere kant op op de A28 Zwolle richting Amersfoort... staat tussen amersfoort vathorst en Amersfoort 6 kilometer file. Kijkersfile is dat dus. En uh, de N242 Alkmaar richting Middenmeer is nog steeds dicht tussen ring Alkmaar en heren En dat komt door een auto over de kop. Extra bezuinigen, dat kan nog wel in de zorg... op de uitkeringen en de toeslagen, zegt Halbe Zijlstra van de VVD. Dat is alvast een schot voor de boeg dat wel heel dichtbij die boeg komt.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 9. Vandaag komt Ansaldo Breda, de bouwer van de Vira... met een reactie op alle commotie. Ja, meester, de overweg is vrij. Ja, rijden met die trein. Er komt in België en Nederland inmiddels aardig wat stoom uit de oren. Hoort u zo meer over. En die stoom kwam misschien ook wel uit de oren van Diederik Samson... vanochtend toen hij het Financieel Dagblad las. Maar dat heeft hij niet laten horen. Wordt veroorzaakt door VVD-fractievoorzitter Hal Bezelstra in een interview met het Financiële Dagblad. Het kabinet moet extra bezuinigen bij extra bezuinigingen. Snijden in de zorg, in de uitkeringen en de toeslagen, zegt hij in die krant. Joost Vullings in Den Haag. Joost, hoe blaast de Samson dan stoom af? Nou ja, heel, heel rustig eigenlijk. Hè? Hij heeft een hele mooie, mooie zin uh, via zijn woordvoerster de wereld ingeslingerd. Ik zal hem nog één keer voorlezen. Hij zat net ook al in het radionieuws. En dan zegt hij: Ik ken de voorkeur van de VVD. De PvdA geeft prioriteit aan het vinden van een gezamenlijk en breed gedragen antwoord op de crisis, Waardoor mensen weer aan het werk komen. Nou, denk je dat is een vrij niet zeggende zin. Maar eigenlijk zegt hij hiermee, ja, ik ken natuurlijk het verkiezingsprogramma van de VVD. Maar dat gaan we natuurlijk gewoon niet uitvoeren. Vandaar dat hij zegt van dat hij dus de nadruk legt op een gezamenlijk en breed gedragen antwoord. En een gezamenlijk antwoord is niet het verkiezingsprogramma van de VVD. Nee, dat is toch ook een beetje een sneer naar Zelstra? Een beetje wel. Kijk, ik bedoel, uh, uh, de coalitiepartijen weten van elkaar uh, dat partijen af en toe zich gaan, gaan profileren. Vinden ze dat dan echt leuk? Nee, dat vinden ze waarschijnlijk niet leuk. Want dan, nu komen er waarschijnlijk alweer bezorgde mailtjes bij de PvdA-kamerleden in de mailbox... Maar doorgaans is er ook wel begrip ervoor dat een partij af en toe eventjes het, het onvervalste geluid wil laten horen. Uh, dat mag dan wel, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat het allemaal doorgaat. Dat is wel duidelijk. Nee. Nou, en Zijlstra vond het nu dus tijd voor dat onvervalste VVD-geluid. Bezuinigen op zorg, uitkeringen en toeslagen. Is het een onlogische keuze? Daar gaat natuurlijk gewoon heel veel geld naartoe. Ja. Uh, het, het zijn wel hele grote kostenposten. Dus als je ergens geld wil halen, dan ben je snel bij die post. Ik denk, ik bezuinig op de zorg. Dat, dat, die term wordt vaak gebruikt. Eigenlijk moet je zeggen minder meer uitgeven aan de zorg. Want de zorgkosten zullen alleen nog maar stijgen. Kijk, Het in de hand houden van de zorgkosten dat is denk ik niet zo omstreden. Daar, daar, daar is de Partij van de Arbeid ook voor. Alleen ja, op welke manier doe je het dan? Daar zal wel discussie over ontstaan. Maar de uitkeringen en de toeslagen. Ja, dan raak je de mensen met, met, met de lagere inkomens. Ja, je kent het verhaal van Diederik Samson. We gaan eerlijk delen. En ja, dit vindt hij natuurlijk niet eerlijk delen. Want ik heb hem niet horen pleiten voor bijvoorbeeld een belastingverhoging voor mensen die wat meer hebben. Dus ja, dit uh, kan er niet door bij de Partij van de Arbeid. Hm. Zelfs slaat duidelijke piketpalen. We hebben het er eerder over gehad, Joost. Zegt hij ook waarop niet meer bezuinigd mag worden? Ja, dat is onderwijs. Nou, ook, ook dat zullen veel partijen wel, wel steunen als het mogelijk is. En veiligheid en infrastructuur. Nou, dat zijn dus juist weer echte VVD-posten. Ja, uh, vindt iedereen ook belangrijk, maar als er bezuinigd moet worden, uh, zullen veiligheid en infrastructuur er ook aan moeten geloven. Er wordt ook op bezuinigd. Hij bedoelt waarschijnlijk na deze bezuiniging is het wel eventjes mooi geweest. Kijk, hij zegt wel, dit zijn investeringen, onderwijs, veiligheid, infrastructuur, die onze concurrentiepositie versterken. Dat is dus echt toekomstgericht, dus daar moet je niet op bezuinigen. En ja, op andere dingen kunnen wel bezuinigd worden. En dan kijkt hij dus weer naar de zorg, de uitkeringen en de toeslagen. Ja, precies. Maar goed, waar hij zegt, daar mag niet bezuinigd worden... dat is misschien dan weer een handreiking naar oppositiepartijen om dan mee te doen. Hè? Want die blijven natuurlijk nodig. Ja, die blijven absoluut nodig. Uh, uh, uh, het, het grote probleem voor de coalitie is dat het CDA zegt van... wij snappen dat er bezuinigd moet worden, want wij zijn ook voor degelijke overheidsfinanciën. Maar wij willen niet meer dat de lasten verzwaard worden, dat de belastingen verhoogd worden. En dat plaatst het, het kabinet en de coalitie in een lastig pakket. Want doorgaans, dat zegt Rutte ook altijd... van nou, bij dit soort pakketten is doorgaans de verhouding... een derde lastenverzwaringen, belastingverhogingen... en twee derde bezuinigingen. Dus als er in dat bezuinigingspakket iets van lastenverzwaringen zit... Ja, dan gaat het CDA dat niet steunen. Maar ja, ik zie ook niet hoe je dat kan voorkomen... dat je alleen maar gaat bezuinigen. Dan, dan moet er ergens echt enorm gesneden worden. En ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Nee, en de economie moet tenslotte wel blijven draaien. Joost, daar komen vast nog meer reacties. We horen je nog Ik, vandaag op ja, Radio 1. zeker, vast absoluut. En zeker, dankjewel. Nou, we blijven in Den Haag sowieso. De bezuinigingen die niemand wil en toch gaan komen, waarschijnlijk. De Kamer praat de hele dag over de bezuiniging op het gevangeniswezen. Michiel Breedveld uh, houdt dat debat in de gaten. Um, Michiel, even voor de duidelijkheid. Waarom komen die bezuinigingen er sowieso? Ja... Uh een boekhoudkundige truc, er, uh, de ministerie van Veiligheid en Justitie is aangeslagen voor in totaal 1 miljard euro. En uh, het kabinet heeft gezegd, je hoorde het halbe zelstra ook nog zeggen, veiligheid is belangrijk, moet je eigenlijk niet op bezuinigen. Ja, dus de politie is uh, uitgezonderd van die bezuinigingen. De operationele sterkte blijft op peil. je hoort het opstel te zeggen. Ja, en waar ga je het geld dan vandaan halen? En dan komt al gauw, Um, ja, de dienst justitiële inrichtingen om de hoek kijken... die wordt dus nu aangeslagen voor 340 miljoen euro. En dat is ongeveer een zesde van het budget. Ja, dan kun je schuiven wat je wil, uh, Michiel. Uh, maar dan gaan de gevangenissen dicht als je zo'n grote hap moet nemen. Nou, dat was inderdaad een grote klap toen uh, staatssecretaris Teven... zijn plannen presenteerde. Enkelbandjes, meerpersoonscelgebruik... Uh, dat zijn dingen waar de VVD traditioneel natuurlijk niet zo heel erg voor is. Vooral die enkelband... En dat moet er allemaal tot uh, toe leiden dat er minder gevangenen uh, in de gevangenissen zitten. Zodat maar liefst 26 gevangenissen gesloten kunnen worden. Ja, en dat is natuurlijk iets wat heel pijnlijk is. Vooral voor de VVD, vooral voor crime fighter uh, staatssecretaris Teven, uh, Die um, ja, als, uh, part-, als Kamerlid natuurlijk gezegd heeft van ja, uh, gevangenissen die moet je vullen met boeven. En wat doet hij nu? Sluiten. Hmm, maar dat begrijp ik iets niet. Waarom verdedigt Teven die plannen dan? Ja, omdat hij wel moet. En uh, als een boer met kiespijn. Ik heb het zelf ook allemaal niet bedacht. Ik zou het ook niet gedaan hebben als het niet moest. Ja, en dan ben je eigenlijk bij de kern van het debat vandaag. Uh, wat vooral zal gaan over hoe kunnen we die 340 miljoen gaan halen. Terwijl de eigenlijke vraag natuurlijk is, is het wel verantwoord om 340 miljoen weg te halen bij het gevangeniswezen? Vandaar ook de grote protesten van directeuren van gevangenissen... Eh, ondernemingsraden, gemeenten, eh, de rechterlijke macht. Iedereen heeft zich zo'n beetje geroerd en wijst op, eh, op de gevaren. Want als je gevangenen niet meer, eh, meer begeleidt... resocialiseert, reïntegratie... als je gevangenen thuis met een enkel bandje thuis laat zitten... Ja, op de lange termijn zou dat kunnen leiden tot eh, ja, risico's... recidieve cijfers die omhoog gaan, meer criminaliteit... en eh, ja, vooral voor een partij de VVD, um, die zal zich natuurlijk afvragen, is een straf nog wel een straf als je iemand met een enkel bandje thuis zit? En die vraag zal vandaag toch zorgvuldig ontlopen worden, omdat het, het nou eenmaal zo is. En je hoort de staatssecretaris zeggen, we moeten 340 miljoen bezuinigen. Ja, maar goed, met al die kritiek en ook de alternatieven, bijvoorbeeld hè, van de gevangenisdirecteuren, wordt het dan vandaag een op teven of gaat teven dan met de Kamer proberen uit te komen? Hij heeft gisteren natuurlijk een uh, handreiking gedaan... door te zeggen, ik neem de alternatieven van uh, de ondernemingsraad... de gevangenisdirecteuren, gemeenten, uiterst serieus. Ik neem daar ook nog meer tijd voor. En daarmee hoopt hij natuurlijk een beetje de angel uit het debat van vandaag te halen. Dat vandaag misschien dan op grote lijnen een soort van akkoord komt. Van nou, ga, ga je gang vooral en uh, uh, probeer constructief mee te denken. Um, maar ja, uh, het debat zal natuurlijk toch pijnlijk zijn, maar uh, ja, de eerlijkheid gebied te zeggen... dat ook oppositiepartijen uh, niet zeggen van... Uh, doe het nou niet, ga die 340 miljoen maar ergens anders bij, vandaan halen. Bijvoorbeeld bij de politie. Dat wil ook nee. niemand voor zijn rekening nemen. Michiel Breedveld in Den Haag. U hoort hem ook uitgebreid op Radio 1. Hij volgt dat debat vandaag. dat gaat ook voor Rob Soutberg, want die is onderweg... in de trein naar Napels, naar de bouwer van de Viera. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Hopen maar dat hij er komt. Afrikaanse olifant wordt met uitsterven bedreigd. Nu leven er nog zo'n half miljoen van die olifanten in het wild. Maar vorig jaar zijn mogelijk wel 35.000 van die dieren afgeslacht. En dat denk al vanwege de slagtanden voor het ivoor, waar al maar meer vraag naar komt in de economieën die exploderen in Oost-Azië. De vraag is daar enorm. En in dit tempo kan in 20 jaar de soort zijn uitgestorven. Correspondent Kees Boeren deed onderzoek in het Limpopo-park in Mozambique. De parkwachten in het Limpopo-park... maken zich vroeg in de ochtend gereed... om op patrouille te gaan en stropers van olifanten te vinden. De oude geweren worden geladen... De nu nog stramme botten worden losgemaakt om het dichte bos in te gaan. Hun tegenstanders, de stropersyndicaten, zijn goed georganiseerd en goed bewapend. Zelf hebben ze grotere problemen met hun oude uitrusting. Zo vertelt Gideao Chikundu, het hoofd van de anti-stropersbrigade in Limpopo Park. Als we de strijd tegen stropers willen winnen, zo vertelt Gideau... dan is het noodzakelijk dat we een goede uitrusting krijgen. De parkwachten moeten goed materiaal hebben om in het veld te kunnen werken. In Mozambique zijn nu nog zo'n 50.000 olifanten te vinden. In heel Afrika nog zo'n half miljoen. Maar door het stropen loopt een aantal snel achteruit. Parkwacht Manuel Raimundo ziet de strijd steeds moeilijker worden. We hebben nu nog veel olifanten in het Limpopo Park, vertelt Raimundo. Maar ik ben bang dat we door het stropen op een dag de hele soort kunnen verliezen. We zullen heel, heel erg hard moeten strijden om de dieren te beschermen. Na lang aandringen wordt op het hoofdkwartier van het Limpopo-park de kluis geopend. We mogen een paar Ivoren slachtanden zien die in beslag zijn genomen. Heel even maar, dan gaan ze weer terug in de kluis. Ivoor is immers goud waard. Het lijkt een strijd tussen goed en kwaad, tussen dierenbeschermers en misdadigers. Maar volgens veel inwoners in het gebied is de strijd voor het behoud van de olifant juist zo hopeloos omdat iedereen bij het stropen betrokken is. Al het personeel van het park, zegt een inwoner... alle medewerkers hebben ermee te maken. Iedereen die in het park aantreft, houdt zich bezig met stropen. De afzetmarkt voor Ivoor is onverzadigbaar. Vooral in Oost-Azië neemt de vraag naar even fraaie als illegale sieraden enorm toe. Zoals in China... Waar de afgelopen jaren de middenklasse met zo'n 250 miljoen mensen is gegroeid. Mensen voor wie dood ivoor van meer betekenis is dan een levende olifant. Een medewerkster van het Wereld Natuurfonds in Mozambique ziet de toekomst uiterst somber in. If all the Chinese want to have uh, chopsticks in ivory, there will not be enough elephants in Africa for to supply. Al wil elke Chinees maar twee ivoren eetstokjes, zegt Helena Motta, dan nog. Zullen er in Afrika niet voldoende olifanten te vinden zijn om daarvoor te kunnen zorgen? Erwin, de Hart voor de Verkeersinformatie. Erwin. Ja, er staat uh, nu zo'n 80 kilometer. Het wordt allemaal minder. In de, ja, maar dat is ook wel eens goed nieuws dus. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog 7 kilometer... door een ongeluk tussen Gooimeer en Knopendiemen, Daar is de linkerrijst nog dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar staat een file, waarschijnlijk omdat het mooi weer is... en mensen naar het strand willen. Tussen Zoetermeer Centrum en Den Haag-Malieveld. 8 kilometer, kom maar met het openbaar vervoer zou ik zeggen. 10 kilometer op de A28 Utrecht richting Zwolle. Dat is uh, door een ongeluk tussen Soesterbe... En knoop het laken 10 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht, dus één rijstrook maand beschikbaar. Verkeer voor Apeldoorn kan maar beter omrijden via de A12 en de A30. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Was dat met uh, Everybody's Changing. We hebben half tien. We gaan nog even naar Rome. Daar is uh, correspondent Rob Zoutberg onderweg naar het station om de trein naar Napels te nemen. Waar Anseldo Breda vanmiddag een persconferentie geeft over de vira. Om te reageren op de beschuldiging over slechte productie van die hoge snelheidstrein. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, in de ja. taxi in de binnenstad van Rome. Ja. Ja, die rijdt nog. Het Hoe ga... staan. Ja, die treinen die gaan ook. Ja, uh, in principe hoog snelheid. Uiteindelijk waar ik instap, ook gemaakt door Ansaldo Breda. Dat blijft natuurlijk tot de discrepantie hier: het slechte product dat er in Nederland op het moment op de rails is gekomen en, en, het, en de goede treinen die hier rijden. Ik zit er zo meteen in, ja. Dan komt die persconferentie um, Ansaldo Breda. Wat, wat, wat gaan ze daar vertellen? Doen ze daar heel gewichtig over? Nou, ik heb gisteren gebeld met de voorlichter en gezegd... Goh, wat komen jullie mee naar buiten? Kan je me onder embargo al iets, iets geven? Nee, dat kon dus niet. Maar je ja, kan natuurlijk wel verwachten welke kant het op gaat. Hè? Want we hebben de eerste persberichten uh, nu ook gezien, reactie ook op de NS van Anseldo Breda. En daarin toch de lijn. Onze treinen waren goed, maar er is onverantwoordelijk uh, mee gereden. In Nederland en in België, in combinatie met sneeuw... En daardoor konden die enorme problemen ontstaan met, met onze treinen, materieel dat goed was. En ik denk dat je daarmee ook zeg maar, de eerste lijnen kan zien van het juridisch gevecht wat toch geleverd zal moeten gaan worden. Want wie heeft het nou verkeerd gedaan? Het is dus wel interessant dat we nu wel allemaal tot conclusie gekomen, alle partijen zijn tot conclusie gekomen, ook, ook Ansaldo Breda, dat die treinen voorlopig niet te gebruiken zijn en dat ze echt goed in de vernieling zijn. Ondertussen verkeert het bedrijf, eh, Anseldo Breda, natuurlijk ook in zwaar weer erop. te horen we van alles over. Um, maar ja. echt duidelijk is het niet helemaal. Wordt er nog iets over bekendgemaakt, denk je? Nee, maar wat we hier nu wel horen, dat is, dat is ook interessant, is natuurlijk dat de bonden zich... Ernstige zorgen uh, maken zijn over een bedrijf waarvan we weten dat het al jaren met verlies leidt. Natuurlijk, deze enorme order uit, uit uh, België en Nederland hadden, die getorpedeerd is op, op, op, dit, uh, op dit moment. Uh, hoe gaat het verder met de, met de mensen die aan die treinen werken? Komen er ontslagen in de fabriek? We hebben uh, gisteren al de eerste werkonderbreking in het bedrijf in Pistoia in de werkplaats meegemaakt. Nou, hoe gaat het nu verder? Nog niet hier bevestigd wil ik vandaag ook meer over te weten komen over de rol van die bonden die nu schijnen te hebben opgeroepen tot een internationale commissie. Een commissie tussen, een tussen uh, Italië, Nederland en België die gezamenlijk gaan kijken naar, en naar alle problemen die zijn uh, ontstaan. Dat er echt een bemiddelende rol van al die landen komt over het conflict tussen uiteindelijk Italiaanse, Nederlandse en Belgische bedrijven. Oké, okay. nou Rob, goede reis uh, vanuit de taxi dankjewel. naar de trein richting Napels. Nou, Dank je wel. Ansaldo Breda hoort u natuurlijk uh, uiteraard meer over op Radio 1. Uh, Mino Rimmers in Utrecht. Tussen de treinliefhebbers en kenners, wat vinden ze van al dat gedoe rond die nieuwe treinen daar? Nou, het is ongelooflijk eigenlijk dat hier oud materieel staat: met stoom, mat 24, mat 54. Allemaal gecertificeerd, mag gewoon over het Nederlands spoor rijden. Peter Paul de Winter is hoofdcollectie van het spoorwegmuseum. De Arend van Vira, het Allermodernse naar het Eerste. De Arend. De Arend in ons museum, eh, dienstvaardig. Wij rijden daar ook eh, af en toe mee op ons achtertrein. Elk derde weekend van de maand gaat de trein onderstomen. Is dit de eerste? De Arend was eh, de eerste locomotief. Was de serie van de eerste locomotieven. En daar werd in 1839 de spoorlijn Amsterdam-Haarlem mee geopend. Met hier vlakbij een werkplaats waarin we kunnen zien... Ja, spaken, uh, wielen, uh, rijtuigen. Toen al gebouwd in eigen land. Jazeker. De Soeders uit Maarsen heeft de eerste rijtuig gebouwd... die achter de arend meereden. En daarmee hebben we eigenlijk ook als Nederland een stukje traditie op rijtuigbouw. We hebben altijd rijtuigen gebouwd. Ja, dat is gestopt in de jaren zeventig. Met het sluiten van werkspoor uh, is, zijn we gestopt met, uh, spoor met het bouwen van treinen. Ja. ja, en zo is er die techniek uiteindelijk die er nu uit het buitenland moet worden gehaald. Maarten Stijnburg hadden we vanochtend hier, hoogleraar regeltechniek. Aan de Technische Universiteit van Eindhoven vertelde mij net tussen dat Mat54 materieel... dat het tegenwoordig high-tech is, dat dat alles te maken heeft met robotica. Luister maar. Eigenlijk praat je over een high-tech systeem werktabakkunde, elektrotechniek, softwaretechnologie, mens-machine interactie... dat zijn allemaal technologieën die bij elkaar komen. En dat moet allemaal als een systeem gaan werken. En de systeemintegratie aspecten zijn daarbij erg belangrijk. Uh, en daarbij is ook de testfase natuurlijk enorm belangrijk. En het lijkt erop alsof, alsof dat hier ook niet helemaal is goed gegaan. Want die kinderziektes hadden er eigenlijk uitgetest moeten kunnen worden. Ja. In de automotive bijvoorbeeld is het heel gebruikelijk dat echt... De betrouwbaarheid super wordt aangetoond. En als dan ooit een keertje een recall moet zijn. He, dat, dat, dat auto's terug moeten, dat, want er is iets met een, een of ander dat, remsysteem of zo. Dat, dat wel eens gebeurt. Dat, Toyota 2 miljoen auto's, uh, moet er, dat is een ramp voor zo'n bedrijf. Da daar sneuvelt de directie op. Uh, dus in de automotie dat is eigenlijk een heel uh, betrouwbare industrie die echt heel erg kijkt naar die, naar die betrouwbaarheid. Er is dus, dus iets heel wezenlijks mis met dat Ansaldo Breda, zegt u eigenlijk. Uh, met dit project hebben ze niet goed gepresteerd. Er uh, zo... moeten toch ingenieurs werken die wel van wanten weten? Dat kan toch niet anders? Ja, maar uh, zoals ik al eerder in de uitzending zei... Uh, het lijkt erop alsof ze wat minder ervaring hadden met echt hoge snelheidstreinen. En er zitten een aantal ontwerpfouten in die eigenlijk niet passen... bij treinen die zo hard uh, moeten kunnen gaan. Waar ik dus ook zorgen over maak is of in die aanbesteding er wel voldoende ingenieurs bij betrokken zijn geweest... om de specificaties precies goed op te schrijven... en daarna het proces goed te volgen. Uit uw vakgebied zegt u... Nederland laat het ook absoluut los. Gaat er niet nog jaren aan sleutelen dat hij het misschien wel gaat doen... want het is een bodemloze put? Ik denk dat je uh, beter uh, nu uh, hoog kan zeggen... en, uh, en uh, dan de andere kant kan opkijken. Oké, okay, ik temper het, het vuur. Even geen kolen scheppen. of we mogen geen rook maken in het station. Geen rook maken in het station, zo ging dat vroeger nog. De Vira, heel weinig mensen hebben er nog in gezeten. Wat je in het Spoorwegmuseum wel kunt zien... is onder andere de wisselcollectie die er nu staat. Ja, we hebben op dit moment de expositie Sporen naar het Front. We staan daar stil bij de rol van de trein in de oorlogstijd... maar ook in vredestijd in relatie tot het militaire aspect... Complete locomotieven met kanonnen erachter op uh, wagons gemonteerd in legergroene kleuren. Met de Vira zullen we de oorlog zeker niet winnen. <laughs> er staan nog wel een paar treinstellen bij Amsterdam. En Zouden ze die willen hebben of niet? Nee hoor, veel te groot oh. en ze hebben er geen plek voor. Ook daar niet. Daar willen ze hem niet hebben, de Vira. Maino Rimmers in Utrecht was hij bij het Spoorwegmuseum. Misschien in stukjes, je weet het niet. Alles nog te zien in Utrecht bij het Spoorwegmuseum. We gaan gauw door naar uh, Sven Kokkelman. Zijn wij zijn dan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Uiteraard veel meer in de loop van de dag van onder andere Rob Zoutberg... over Ansaldo Breda. En wat is er bij jou nog allemaal te horen zo dadelijk, Sven. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, De ANWB wil niet dat er windmolens voor de kust komen... want dat jaagt allemaal toeristen weg. Klaagt de uh, Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. En uh, Nederland moet niet meedoen aan de nieuwe NAVO-missie in Afghanistan. Want militaire steun is wel het laatste wat ze daar nodig hebben zegt de directeur van een hulporganisatie... die daar al jaren probeert om goed werk te doen. Zometeen. En nog veel meer bij de Cairo. Dit is Radio 1. Het is nog het NOS-journaal half tien. Mark Visser. SNS heeft het eerste kwartaal van dit jaar 1,6 miljard euro verlies geleden. Verlies is het gevolg van een nieuwe afboeking... op de problematische vastgoedportefeuille. Vorig jaar moest al bijna een miljard worden afgeboekt op de vastgoedpoot. Zo blijkt uit de cijfers die SNS bekend heeft gemaakt vanochtend.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 Ja, dat is goed nieuws. Zo, Richting het weekend. Erwin de Hart, hoe is het nu op de weg? Er staat uh, 50 kilometer alles bij elkaar. 11 files, dus uh, gaat goed. Uh, het lost goed op, zou ik willen zeggen. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog steeds 7 kilometer. 7 kilometer file tussen Gooi-Meer en Knopendiemen. Dat is veroorzaakt door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A28 Utrecht richting Zwolle nog steeds 10 kilometer file... tussen Soesterberg en Klopert-Hoevelaken. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer voor Apeldoorn kan omrijden via de A12 en de A30. En de andere kant op op de A28 staat ook een lange file. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. ANWB strijdt tegen windmolens voor de kust. Hongaren bereiden zich voor op de overstroming van de Donau. Almelo weert publiek bij risico-gemeenteraadsvergadering. Het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie over half tien. Hier is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Leusden. En daar krijgen we zo meteen uitleg hoe je met rammelend rekenwerk... de kleinschalige GGZ-zorg voor duizenden mensen de nek om kunt draaien. Begrijpt u wel? Volgt u mij op Twitter alstublieft Het en reacties en vragen kunt u ook kwijt via GoedenborgenNederland. De ANWB, dames en heren, maakt zich zorgen over de plaatsing van nieuwe windmolens voor de kust. Het kabinet wil meer windmolens voor die kust plaatsen en ook dichter bij die kust. En de ANWB is nu bang dat we door die windmolens minder naar de kust gaan. Guido van Woerkom, de directeur van de ANWB, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat handdoek al opgeborgen dan? Nou, vandaag is het in ieder geval wel lekker weer om naar het strand te gaan, eindelijk zou ik zeggen. Dus uh, laten we er nu even van profiteren. Ja, waarom zouden we niet meer op het strand gaan liggen uh, als de windmolens voor de kust staan? Nou, de ANWB uh, is natuurlijk een voorstander van duurzame energie... en ook windenergie wordt daarbij, uh, daar is geen misverstand uh, over. Zo'n 13 jaar geleden heeft uh, de ANWB al gepleit... om uh, windmolens als die in zee komen zo ver mogelijk uh, weg te plaatsen... dat je ze eigenlijk niet, uh, niet ziet, buiten de 12-mijlzone. Dat is 23 kilometer uh, ongeveer. En dat is tot op heden allemaal uh, goed gegaan. Alleen nu gaat het kabinet uh, zeggen van ja, misschien moeten we het toch wat dichterbij uh, gaan, uh, gaan plaatsen. Ja, daar zetten wij toch wel een vraagteken bij. En het lijkt ons goed dat we met onze leden daarover in gesprek uh, gaan... om te kijken wat die dat nou van vinden. Ja, wat voor een gesprek met de leden wordt dat dan? Nou, de leden kunnen hun reacties uh, geven op uh, amwb.nl slash beleefdekust... En uh, we kunnen kijken naar die, die reacties en die meningen en die zullen we dan aan de, de betreffende ministers gaan, uh, gaan geven. Wordt dit weer zo'n uh, soort internetpetitie? Nou, het is natuurlijk altijd wat, uh, uh, wat diepgaander dan alleen maar ja, nee of bent u voor of bent u tegen. Dus we zullen ook nog, nog vragen daar omheen stellen wat, wat overwegingen zijn. En mensen ook uh, denken over duurzame energie. Dus het wordt een, uh, denk ik een, een mooie afgewogen peiling. Ja, maar goed, u zegt net zelf, wij zijn voorstander van uh, milieuvriendelijke energie. Dan moet je die windmolens wel ergens neerzetten. En als je ze in het ja. IJsselmeer zet, heb je gedonder op Urk. Als je ze in de polder neerzet, heb je gedonder in Almere. Als je ze in Friesland neerzet, willen ze ze daar ook niet hebben. Dus waar moeten ze dan komen? Uh, nou, we zeggen niet dat ze niet in zee mogen staan. Uh, Voorgesteld dat we nog hebben, op dit moment nog geen definitieve mening hebben. We willen de leden. Daarover vragen. Maar als je ze neerzet, hou dan in ieder geval die, uh, tenminste, die 12 mijlzone in, in acht. Maar dat maakt het duurder. Hè? Dat maakt het duurder. Maakt het zeker duurder, dus dat is ook een afweging die je uiteindelijk moet, moet maken. Van uh, ja, willen we de, waarde, de economische waarde van het uh, toerisme uh, mee laten wegen of, uh, of niet? En uh, ja, wij zijn er toch als toeristenbond wel uh, van overtuigd dat dat wel zou moeten. Ja, nou staat heel Duitsland ook al vol met die windmolens. Denkt u nou echt dat de Duitsers niet meer naar de Nederlandse kust komen... als wij hier een paar van die dingen voor de, voor de kust neerzetten? Nou ja, u weet uh, wellicht dat in we het dus noorden van Duitsland... er uh, zijn prachtige uh, stranden uh, gekomen... Uh, dat ligt daar aan de uh, Duitse wadden. En uh, men beschermt dat gebied zeer nadrukkelijk. Ja. Het is ook niet voor niks dat, uh, dat daar nu protest wordt uh, gevoerd tegen de kolencentrale in, uh, in de Eemshaven. Ja. Uh, dus het zal niet zomaar zo zijn dat daar allemaal molens komen te staan. Goed. anww.nl/slash uh, beleefdekust. Daar kunt u uw ja. mening kwijt. En wanneer gaat de reactie uh, en uh, laten we zeggen uh, de verzameling van meningen richting de minister? Ik denk dat we dat uh, na de zomer gaan doen. Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Ik dank u zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Door de slechte beveiliging van musea is het voor dieven... vrij makkelijk om een roofoverval te plegen... zoals in de Rotterdamse Kunsthal vorig jaar oktober. Dat zeggen tenminste beveiligingsexperts. Ton Kremers is zelfstandig adviseur van musea... en voormalig hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum. Goedemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer spreekt vanmiddag met beveiligingsexperts, een soort tafelgesprek. U bent ook uitgenodigd. Klopt dat ja. dat wij een soort van lui lekker land voor uh, kunstdieven zijn? Nou, die conclusie lijkt gerechtvaardigd. We hebben in een half jaar tijd zeven inbraken in musea gehad. Van één overdag en één in een depot. Dus uh, ja, ik kan het niet ontkennen. Hoe komt het? Omdat men uh, te weinig prioriteit geeft aan de beveiliging van de musea. Zo simpel is het. Uh, er is altijd geld voor tentoonstellingen, voor mooie catalogie, voor internationale reizen. Maar als het gaat om beveiliging, dan hoor ik alleen maar altijd klagen over budgetten. Niet alleen ja. nu, tijdens de crisis, maar ja. ook in het verleden al. Ik begrijp dat zelfs het hang en sluitwerk niet in orde is. Dat klopt, dat blijkt uit, in, in de praktijk ook. Uh, de inbraken die worden zo uh, gemakkelijk gepleegd en die dieven kunnen zo snel een slag uh, slaan. Je kan alleen maar concluderen dat blijkbaar de inbraakwerendheid van die gebouwen absoluut onvoldoende is. Juist ja, zoals de inbraak in de kunsthal in Rotterdam had kunnen worden voorkomen. Voor 100%. Makkelijk zegt u eigenlijk zo. Uh, het had uh, heel eenvoudig verkopen kunnen worden dat de dieven op deze manier aan de slag hadden kunnen staan, ja. En als die directies nou telkens zeggen, we hebben geen geld, wat zegt u dan? Dan zeg ik dat het is een schuldbekentenis, Want uh, uh, dat betekent dat ze in feite zeggen, we kunnen niet verantwoord de objecten tentoonstellen, maar we doen het wel. Ik vind het een schuldbekentenis. Ja, met andere woorden, ze, ze leggen de prioriteiten niet op de juiste plek neer. Uh, absoluut uh, worden die verkeerd uh, neergelegd. Wat ik net al zei, er is altijd wel geld om eventueel kostbare objecten aan te kopen. Daar weten ze altijd wel uh, fondsen voor te vinden. Maar als de objecten eenmaal binnen zijn, is er geen geld om ze binnen te houden. Juist. Er is altijd geld voor ja. mooie tentoonstellingen en catalogie, et cetera. Ja. Kwestie van prioriteit. Nou zeggen sommige van uw collega's dat ook het personeel niet goed is opgeleid, waardoor de dieven makkelijk uh, over de vloer kunnen komen. Ja, ik, ik ken dat uh, verhaal. Dat wordt name gezegd dat één bedrijf dat uh, opleidingen verkoopt aan Musea. Uh, ik kan me dat voorstellen. Maar daar worden geen inbraken mee voorkomen. Met andere woorden, je moet gewoon zorgen dat de sloot op de deur zit. Dat, dat het alarm in orde is. Uh, en dat je allerlei andere maatregelen neemt... waardoor het voor dieven heel erg onaantrekkelijk wordt... om een schilderij of een ander kunstwerk mee te nemen. Als ik u zo hoor, kunt u zo mijn werk overnemen. <laughs> is het zo simpel dan? Nou, u zegt het heel goed. Het is precies het om te draaien. Juist. Goed. Nou ja, werk aan de winkel dus. En uh, andere priori prioritering, zoals dat dan tegenwoordig heet, van de budgetten voor die musea. Geen mooie reisjes, minder mooie catalogie, maar beter hangsluitwerk en alarmsystemen. Juist. Dat gaat de Tweede Kamer vanmiddag ook uit uw mond horen. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. ikea theekopjes, anticonceptiepillen en Toyota's met remproblemen. Ze worden allemaal teruggeroepen door de fabrikant. Zijn er eigenlijk regels voor terugroepacties? Dat is de vraag aan Benno Brugink. En die is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er zijn zeker regels voor terugroepacties. Er zijn regels voor... Het ...op de markt brengen van producten. Als jij een product op de markt wil brengen, dan moet dat veilig zijn. Kom je vervolgens achter dat er ergens iets fout is... Dan laat ik als voorbeeld nemen, jij wilt plusje beren op de markt brengen... ...en jij komt erachter dat de oogjes loszitten... ...dan heb je dat bij ons te melden. Dan moet je dus de, de Nederlandse Voedsel- en Waardautoriteit bellen... ...die moet je dat melden... ...en dan gaan wij kijken van wat eraan gedaan moet worden. De, de veiligheid voor de consument gaat voor alles... Dus als er één ding mis is, dan kan het genoeg zijn als een verkoper of een, een importeur de zaken zelf niet regelt, dus zelf niet bijvoorbeeld de spullen terughaalt of uit de winkel haalt, dan kunnen wij hem daar een opdracht toe geven. En dan kunnen wij zeggen van, je zult nu het spul niet meer verkopen of je zult het nu terughalen. En zelfs als dat niet gebeurt, dan kunnen wij dat nog voor hem doen. Zij wel zijn we rekening? Ah, neem me niet kwalijk. Ik onderbrak hem al. Ben opbrugging qua stad van de Voedsel- en Warenautoriteit. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Leusden. En daar is Marcel Dekker. Ja, thuis bij Grietje Venema... die hier in Leusden een mooi zelfstandig bestaan heeft. Maar wel vanwege de hulp die ze krijgt. Mevrouw Venema, die hulp heeft u ook nodig. Want wat is er aan de hand met u? Ik heb een persoonlijkheidsstoornis... Ik kan het niet echt heel goed uitleggen, maar dat houdt in dat ik bepaalde dingen moeilijk vind. en dan emotioneel. Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ja, in de war raakt. Ja, waar raakt. raar reageer voor andere mensen, dat soort dingen. Ja. Diederik van der Stouw is uh, een van de hulpverleners die hier regelmatig over de vloer komt. Uh, die mevrouw Venema bijstaat. Uh, een paar uur in de week doet u dat. Uh, op welk gebied doet u dat eigenlijk? Ik ondersteun Grietje op het gebied van haar administratie en financiën. En ik bespreek met haar de dingen die ze door de week tegenkomt en waar ze tegen aanloopt. Ja, mevrouw maar een van de twee hulpverleners geloof ik hè? Hij de financiële administratie ja. en dan heeft u nog iemand die ja, psychologische hulp biedt toch? Ja, dat is een uh, therapeut en die, daar kan ik echt alles tegen vertellen. Ik kan ook als ik heel boos ben op iemand dan mag ik hem ook verrot schelden. Want het, als ik hem maar niet verrot scheld of in elkaar timmen. Nou, de kans is groot dat die hulp uh, alles bij elkaar iets minder dan uh, tien uur uh, anders moet worden georganiseerd. En dat heeft alles te maken met die vermale dijden tien uursmaatregel. Mark van Baarschot, u bent voorzitter van de branchevereniging voor kleinzalige zorg. Uh, wat is er zo funest aan die maatregel? Nou, Die maatregel houdt in dat iedereen die een uh, indicatie heeft voor begeleiding... die bij elkaar opgeteld minder dan 10 uur per week is... dat die per 2014 zijn pgb kwijtraakt. En in die groep zitten heel veel uh, mensen die die zorg hard nodig hebben... en voor wie zorg in natura eigenlijk helemaal geen oplossing is. Ja. U dus had het al even over merkwaardige rekenmethodes. Want u heeft het over iets minder dan tien uur uh, zorg. Maar feitelijk in de praktijk is dat veel meer dan dat. Dat klopt. Uh, heel veel van die zorg is in dagdelen georganiseerd. De dagdelen zijn vier uur, een ochtend of een middag. Maar een dagdeel telt maar mee als één uur. Dus als je negen dagdelen, de maximale indicatie hebt... dan kom je aan negen uur, is geen tien. Dan zijn er bijvoorbeeld uh, mensen die met moeite nog thuis kunnen wonen. Dementerende ouderen of uh, kinderen met autisme. Uh, en die mensen die uh, hebben vaak logeeropvang nodig in het weekend. ...zodat die thuissituatie, en dan kunnen ze ook weer eens een keer rustig eten aan tafel... ...en weer eens aandacht de andere kinderen. Die logeeropvang van een dag telt mee voor nul uur. Dus er zijn mensen die zijn negen dagdelen onder de pannen, twee uitmalen onder de pannen. Eigenlijk de hele week in zorg is geen tien uur, is geen pgb, is geen zorg. Nee. Dus als je straks uh, onder de tien uur zit, dan pis je naast de pot eigenlijk... Ja, nou, officieel, officieel uh, uh, we zouden er dan zorg in natura beschikbaar moeten zijn. Het idee achter de maatregel is om de mensen die oneigenlijk gebruik maken van het pgb uit dat pgb te gooien. Maar die maatregel die richt zich niet specifiek op die groep. Die maatregel die richt zich op iedereen. En uh, er wordt vanuit de overheid gedacht, twee derde van de groep zit terecht in het pgb. Maar ook die wordt eruit gegooid om uiteindelijk die een derde die er dan onterecht in zou zitten uh, te kunnen raken. Maar dat kan veel slimmer. Eigenlijk een doorgeschoten bezuinigingsmaatregel waar niet over nagedacht is. Kan je het zo uh, formuleren? Ja, het is een beetje zo'n bommentapijt zoals vroeger uit de b 52 vielen. Maar we hebben toch intussen laser gestuurd bommen. We kunnen precies die groep pakken die we willen pakken. En hoeven we niet uh, al die collateral damage, al die bijkomende schade... bij andere mensen te veroorzaken. De tienuursmaatregel, grote gevolgen voor de patiënten die er afhankelijk van zijn... maar ook voor de kleine zorgaanbieders, uh, Diederik, waar jij er één van bent. Wat gaat dit betekenen voor jou straks na 1 januari 2014? Nou, heel praktisch betekent dat: ik heb een logeervoorziening waar 75 kinderen per maand komen logeren. Daarvan zullen er zeker 70 hun PGB kwijtraken. En ik kan op 31 december de deuren sluiten. Ja. Wat te doen dan, hè, Mark? Nou, wat we doen is dus inderdaad uh, slimmer deze maatregel pakken. Als het de bedoeling is uh, om mensen die ook zonder een pgb... Uh, zonder dat er geld erover zou staan, voor elkaar zouden zorgen... maar die het pgb alleen maar erbij pakken omdat het wel lekker handig is... als we die nou eens eruit gooien en het pgb gewoon openhouden... voor de mensen die het nodig hebben... dan hebben we die bezuiniging gehaald... en we houden mensen zoals Gietje in zorg. Dat is de oproep aan de politiek. Dank je wel. <lacht> Marcel Dekker was dat. Straks, Hongaren schouwen met zandzakken en bouwen dammen om het stijgende water tegen te houden. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1998. I wonder, In a city like New York. has monogamy become too much to expect? Deze dag in 1998 zendt de Amerikaanse zender HBO de eerste aflevering uit van Sex and the City. De serie over vier New Yorkse vriendinnen en hun seksleven werd meteen razend populair bij de meesten. En ook elke columnist Ilonka Leenheer was meteen verslaafd. De, keer, de eerste keer dat ik hiernaar keek was in New York. Die datum had ik alvast in mijn agenda staan. Want ik had het boek gelezen ooit, de columns van Cennus Bochnell. Ja en ik zat toen in New York, dus ja, leuker wordt het niet. Uh, dat je op straat uh, ziet wat er ook op tv gebeurt en vice versa. Dus ik zat in een uh, heel cheap hotelkamertje uh, nou, van 2 bij 4 voor 35 dollar per nacht naar die serie te kijken. En ik dacht: gelijk, Ja, dit is hem. Hij He is hot. Hij is een priest. Hij is een hot priest. Look at his robe. Het is zo. Robin en zijn man. Zag je dat gewoon eigenlijk nog niet zoveel op tv. Vrouwen van in de 30 die er leuk uitzagen, om kleding te geven, uh, maar ook uh, slim zijn, goede banen hebben. En die dus niet getrouwd zijn en niet uh, al met twee kinderen op de fiets zitten. Uh, ja, dat, het was leuk omdat, het klinkt gek voor nu, omdat het. Maar toen zag je dat gewoon nog niet zoveel. Dus het was leuk omdat op tv. Mm. Keep doing that. Keep doing that. Je krijgt alles mee ja, gewoon funky spank of eh nou ja, alles. Uh, Mr. Too Big. Uh, nou ja, je zag niet zo heel veel. Sarah Jessica Parker hield altijd haar BH aan in bed. Uh, <laughs> uh, niet geheel realistisch. Dus je zag niet zoveel, maar er werd heel veel. En uh, hè, open en bloot over alles gesproken. Alles werd bij de naam genoemd. En dat was echt grappig. Dat hoorde je nog niet zo vaak. En dat is wel de manier waarop veel vrouwen met hun vriendinnen denk ik over seks spreken. Get hem off me. Get hem off me. You're distracting me. Ik had toen vrienden die al konden downloaden. En uh, zodoende konden wij al Sex in the City zien voordat het hier op, uh, op net 5 uh, eindelijk vertoond werd. En dan maakten we een leuke marathonavond van bij hun uh, thuis op de Beamer. Uh, het grappigste was dat ik dan ongeveer de enige vrouw was met tien, tien homo's. In New York heb je nog steeds een Sex and the City Tourbus die uh, rondrijdt langs alle plekken die uh, in de serie voorkomen. En een vriendin van mij die woonde daar om de hoek en die vertelde dat uh, de bewoners van dat huis, waar de serie dan, hè, de, wat, wat, wat gebruikt werd als de locatie van de serie, dat daar gewoon een soort ketting voor de trap hangt en een bordje met het verzoek of mensen alsjeblieft niet op de trap willen gaan zitten. Want iedereen wil natuurlijk een foto van zichzelf maken... op die trap daar van het huis van Carrie. El Columnist Ilonka Leenheer over de Amerikaanse serie Sex and the City. De eerste uitzending van die serie was deze dag in 1998.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 Découvrant son front populaire, Paris descendre dans Paris. J'ai vu Paris se passionner pour un roi lui rendant visite, un condamné qu'on décapite, une invention, un mot d'esprit. J'ai vu Paris s'époumoner à chanter un air à la mode, trop faux, mon cul sur la commode.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 Je vue Paris, Charles Navour. Als u nu nog geen zin heeft in vakantie met dit weer en deze muziek, dan weet ik het ook niet meer. Nou, in Duitsland en Midden-Europa denken ze er trouwens anders over, want daar worden volop maatregelen genomen om de schade die het stijgende water veroorzaakt zoveel mogelijk te beperken. In Hongarije moet het ergste nog komen. Er wordt verwacht dat de waterstand dit weekende zal oplopen tot bijna 8 meter. Henk Heers in uh, Hongarije, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in Vaat, dat is uh, aan de Donau, een stadje vlakbij uh, Budapest. Wat zie jij als jij uit het raam kijkt? Uh, heel veel water. Uh, de rivier is, uh, ik heb uitgezet op de rivier. Die is uh, aanzienlijk breder geworden. Het grasveld langs het rivierparkje het is helemaal volgestroomd. En nu nadert het water uh, de straat voor mijn huis. Er is nog anderhalve meter te gaan. Dus, uh, dus die straat komt onder water. Mijn voortuin komt onder water. En dan komt het uh, tegen, uh, tegen mijn huis aan. dan komt het bij mijn huis. Juist. Enorm water. Het heeft natuurlijk enorm geregend ook in Europa. En, en er is heel lang sneeuw blijven liggen in de, in de Alpen bijvoorbeeld. Ben jij goed voorbereid? Uh, nou, ik ben redelijk voorbereid in die zin dat uh, dit komt eens in een paar jaar voor. Uh, niet zo hoog als nu, maar toch. Uh, dus mensen zijn eraan gewend dat er dan opeens door iedereen met zandzakken gesjouwd moet worden. En, uh, en, en verdedigingen, uh, verdedigingswerken moeten worden aangelegd. Uh, dus, dus ja, dat gebeurt nu ook. Uh, gisterenmiddag kregen wij hier zandzakken. Althans, we kregen zand en we kregen zakken. En we moesten met de hele buurt zijn we, zijn we gaan scheppen en dingen gaan opbouwen. Vanochtend kwamen de scholieren bij om te helpen. En dan gaat het overigens lekker snel. Dus, uh, dus het, het leidt wel tot veelzaamhorigheid. Daaraan zijn mensen gewend. Juist. Maar eigenlijk wil iedereen natuurlijk een wat, wat permanentere oplossing. Die willen damwanden die kunnen worden opgebouwd. Uh, dat soort dingen. Maar dat is er nog niet. Nee, nou behalve bij jou. Want jij hebt de twee rechterhanden. En jij hebt dat zelf gemaakt, begrijp ik. Ja, ik heb hier al toen ik toen ik toen wij hierin trokken uh, vijf jaar geleden, heb ik in de poort naast mijn huis. Um, die dreigt, dat dreigt ook uh, over te stromen, heb ik uh, een soort waterwering aangelegd. Zoals ik die kende van een vriend van mij in Nederland die bij, uh, bij Wageningen langs de Waal woont. En daar hebben alle huizen dat. Het is een, een gleuf in de grond en in de muur. En daar zet je een paar schot, schotten in en, uh, en dan is het dicht. Maar dat heb ik dus ook gemaakt. Dat is nu waarschijnlijk nog niet echt nodig. Maar als het ooit echt helemaal uit de hand lopt en er nog één of twee meter water bij komt. Dan zou dat, die schotten zouden ervoor zorgen dat mijn, mijn, mijn voordeur beveiligd is en dat daar niks in stroomt. Ja. Uh, maar hebben ze daar niet nagedacht over een permanente oplossing? Want well, dat gebeurt zoals je net zelf al zegt, wel vaker ja, daar wordt natuurlijk veel over nagedacht. Het toeval wil dat ongeveer anderhalve maand geleden... dit stadje, Waats, van de EU te horen heeft gekregen... dat ze, uh, dat ze hun aanvraag voor een subsidie voor een, perm, voor een mobiele damwand... die ze willen aanleggen, dat die is goedgekeurd. Maar ja, uh, we zijn dus jaren bezig geweest met praten over wat er moet komen. Nu mag dat er komen. Nu moet, moet het er ook nog zijn, dan zijn we weer jaren verder. Juist. Nou klinkt een waterstand van 8 meter, pardon, tamelijk dramatisch. Is het dat ook of uh, valt dat mee voor Hongaarse begrippen? Nee, dat dat is, dat is tamelijk thematisch. Het is echt uh, in, in, in uh, 50 jaar niet zo hoog geweest. En dat betekent met name in het centrum van Boedapest. Alleen, alleen langs de oever hebben huizen problemen. Voor de rest ligt de stad echt vijf meter hoger. Dus dat, dat valt mee. Maar in Boedapest, daar, daar zullen in het centrum ook. zijn inmiddels al wegen afgesloten. Een aantal metrostations dreigen onder water te lopen. En die zullen worden afgesloten. Er zijn een paar woonwijken die onderlopen. Uh, in ieder geval voor, voor een deel. Dus nee, daar is het echt uh, veel dramatischer. Juist. Wat ga je doen dit weekend? Ik, ik blijf thuis. Uh, ik ga vanaf mijn balkon, dat staat dan boven het water... Uh, ga je kijken naar de mensen die voorbijvaren in roeibootjes... en naar de eentjes die hier uh, rondzwemmen. En ja, je weet maar weer nooit, als het iets hoger wordt dan voorspeld... dan moet ik misschien toch weer extra maatregelen nemen. Juist, elektriciteit afsluiten en de bankstel dat naar boven. Dat zeker. Ja, ja, ja. En in de, in de kamers beneden alles, uh, alles naar boven zetten... en elektriciteit weg en tv weg en dat soort dingen. Goed, ik wens je veel sterkte. En uh, dat geldt trouwens ook voor de Nederlandse schippers... want die zijn ook op de Donau gestand allemaal. Daar hoort u misschien in het vervolg van deze uitzending nog meer over. Want daar zijn we druk mee bezig. Dan ook over de aandelenhandel op de beurs in Amsterdam. Die ligt namelijk stil door een storing. Wat daar de oorzaak van is en de gevolgen. Want daardoor zijn er ook in Parijs geen uh, bewegingen op de financiële markten mogelijk. Horen we misschien ook in het vervolg. Ook daar zoeken wij contact mee. En verder hebben we ook nog um, um, een, iemand van een hulporganisatie. Die alles weet over Afghanistan. En die tegen het voortzetten van een militaire missie is. Want je, dat is de omgekeerde weg. Ze zitten ze zitten daar echt niet meer te wachten op militaire macht. Ze zitten te wachten op ontwikkelingsgeld. Daar help je die mensen veel meer mee. En u krijgt, altijd de narader op donderdagochtend... het ochtendhumeur van Henk Spaan. In het vervolg. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Dit kabinet wil helemaal geen 3 of 2,8 Wij willen uiteindelijk in 2017 ver onder de 3 komen. Wat je realistisch kunt vaststellen is dat de kans dat ze dieper procent halen niet zo groot is. Dat is op de pofleven. leven. Ik denk dat de grote politieke vraag van deze zomer wordt, wat doet de VVD? De afgelopen decennia heeft de VVD 38 jaar in de regering gezeten. Waarvan 29 jaar met een begrotingsdecut. Spraakmakende politieke ontwikkelingen. Vanmiddag van 4 tot half 5...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 De beste radiocommercial.nl Tot, tot, tot, tot, tot top deals bij Euronix. De hele week tot 25% mega korting op tv's bij Euronix. De actie loopt tot en met dit weekend. 25% korting op tv's. Dus kom mega snel naar Euronix of bestel op Euronix.nl. Heeft uw organisatie de analytische competenties om voorspellende inzichten uit data te halen?